De Canon, 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Apocrief, de analfabetische naam van Loetjebert. Loetjebert, de man die in de jaren 50 de poëzie een nieuwe adem bezorgde. Hij was de voortrekker van de beweging van de vijftigers, Een progressieve groep dichters die na de Tweede Wereldoorlog begon te experimenteren met vorm en inhoud. Net als in de beelende kunsten moesten de heersende schoonheidsidealen eraan geloven. Weg met het gezond verstand en de goede smaak. In de plaats kwam de intuïtie en de ongecensureerde authenticiteit. Lucebert zijn dichtbundel Apocryph de analfabetische naam uit 1952, is daar de perfecte illustratie van. Voor dichteres Moot van Houwaard is de bundel een echt taalfestijn. Een paar weken geleden verscheen in de Standaard een recensie over mijn stadzichterschapsboek Het stad in mij. De recensent schrijft dat ik in mijn gedicht Hinkelspel een slimme knipoog maak naar Lutjebert. Ik moet eerlijkheidshalve bekennen, ik wist niet waarover hij het had. Maar je hoort mij niet piepen, want vergeleken worden met Lutjebert, dat staat best wel chic. Ik moet er wel altijd een beetje om lachen. Als er is een recensent en literatuurcritici van alles in poëzie lezen dat eigenlijk nooit is bedoeld door de dichter. En als er één dichter is die in zijn graf ligt te rammelen van dat lachen, dan moet hij het wel zijn. Loetje Bert. Hoeveel literatuurcritici hebben al niet hun hoofd gebroken over zijn poëzie. Hoe zwaar wegen zijn verzen niet door alle interpretaties die eraan vasthangen. Loetje Bert. Zijn naam klinkt al als een magisch muziekdoosje. Het klinkt alvast veel mysterieuzer dan zijn echte naam. Lubertus Jacobus Zwaanswijk. Ik vraag me wel eens af, zou hij met de naam Zwaanswijk dezelfde reputatie hebben opgebouwd? Ik kwam voor het eerst in aanraking met zijn werk tijdens mijn studie Germaanse talen. Ik hoorde donderen en keulen toen ik versregels las als O grote adem, laat de stenen nog niet opstaan. Of, Spionnen en spoken dragen minstens marimbas in hun oren. Zijn versregels ontregelen, zoveel is zeker. Loetjebert wordt aanzien als de keizer van de vijftigers. Een experimentele groep waartoe ook Hugo Claus en Gerrit Kouwenaar behoorden. Zij zaten in het kielzog van de Cobra-beweging, En vrije expressie was voor hen het hoogste goed. Ze hadden lak aan esthetische conventies. En in hun poëzie wilden ze niet alleen het hoofd, maar het hele lichaam laten spreken de vijftigers die ook de experimentele worden genoemd kregen veel kritiek men zag hun poëzie vaak als pure wartaal en ja toen ik als student voor het eerst gedichten van Lucebert las was ook ik in de war tot ik op een dag jaren later een opname hoorde van zijn stem en mij plots aangesproken wist plots begreep ik ook de betekenis van zijn pseudoniem Loetje betekent licht en Bert zou in het Oud-Germaans ook licht betekenen. Twee keer licht dus. En ja, zijn poëzie kan je verblinden als de twee koplampen van een spookrijder. Het is de aarde die drijft en rolt door de mensen. Het is de lucht die zucht en blaast door de mensen. De mensen liggen traag als aarde. De mensen staan verheven als lucht. Uit de moederborst groeit de zoon. Uit het vadervoorhoofd bloeit de dochter. Als rivieren hun oevers, vochtig en droog is hun huid. Als straten en kanalen staren zij in de ruimte. Hun huis is hun adem. Hun gebaren zijn tuinen. Zij gaan schuil. En zij zijn vrij. Het is de aarde die drijft en rolt. Het is de lucht die zucht en blaast door de mensen. Is er een sleutel te vinden om de gedichten van Loetjebert te betreden? Misschien heeft hij alle sleutels meegenomen in zijn graf. Dat graf ligt trouwens in Bergen, Noord-Holland, waar hij heeft gewoond. En het zerk zegt veel over de mens. Bij de grafsteen staat een kunstwerk van zijn eigen hand. Het is een, hoe moet ik het omschrijven, abstract gele vorm, een vreemd amorf schepsel dat er tegelijkertijd kinderlijk naïef als schrikbarend uitziet. Op de grafsteen staat gebeiteld, wie niet van sterven weet, heeft in geen toekomst zijn zaad of dromend evenbeeld gestrooid. Mag ik dat nog eens zeggen? Wie niet van sterven weet, heeft in geen toekomst zijn zaad of dromend evenbeeld gestrooid. Ach, als je in je leven ooit één zo'n vers weet te schrijven, dan wil je die toch bijtelen in een steen en daaronder gaan liggen. Het is opvallend hoeveel verzen zich hebben losgezongen uit dat hermetische werk van Loetjebert Bert en een eigen leven zijn gaan leiden. Het zijn misschien wel net die verzen die hem onsterfelijk hebben gemaakt, zoals het besef een broodkruimel te zijn op de rok van het universum. En misschien nog wel de meest bekende alles van waarde. Is weerloos. Geef toe, een machtig vers. Alles, werkelijk alles aan die versregel klopt. Het stafrijm, de herhaalde we van waarde en weerloos, het metrum, het stuwende ritme van de trocheeën, alles van waarde is weerloos. Zou Loetje nog altijd rammelen van het lachen als hij wist dat die ene versregel al zo vaak uit zijn gedicht is gelicht en in zoveel contexten werd gebruikt? Wat zou je ervan denken als je wist dat die regel in neonletters boven een concertzaal in Gent staat en boven een verzekeringsmaatschappij in Rotterdam? Politici klagen vaak dat hun uitspraken uit de context worden gerukt en anders wordt geïnterpreteerd. Maar wat moeten de dichters dan wel niet zeggen? Eigenlijk is dat vers van Lucebert zelf weerloos geworden doorheen de tijd. Laat mij, al was het maar uit respect voor de keizer nog even het oorspronkelijke gedicht erbij halen... dat trouwens ooit op muziek werd gezet door Jasmin. Het gedicht begint met de woorden... De zeer oude zingt. Wie die zeer oude is, zullen we nooit met zekerheid weten. Maar literatuurkenners vermoeden sterk dat hier verwezen wordt... naar de pre-socratische filosoof Parmenides. Parmenides had het over het eeuwige zijn dat tastbaar is in het nu. Het verleden glijdt tussen onze vingers... De toekomst is onzeker. Het enige waar je vat op hebt is wat hier en nu wordt beleefd, waarin het hart van de tijd klopt. Natuurlijk ga ik hier veel en veel te kort door de bocht, maar ik durf in het gedicht een uitnodiging zien om hier en nu een eigen interpretatie te geven aan het gedicht en aan de afzonderlijke regels. Want de sleutel tot de betekenis van poëzie ligt niet in het graf van de dichter, maar misschien nog wel het meest in het moment waarop de lezer er zich aan weid, want alles wordt van aanraakbaarheid rijk. De zeer oude zingt, er is niet meer bij weinig, nog is er minder, nog is onzeker wat er was, wat wordt, wordt willoos, eerst als het is, is het ernst, het herinnert zich heilloos en blijft eilings. Alles van waarde is weerloos, wordt van aanraakbaarheid rijk en aan alles gelijk, als het hart van de tijd. Dus als het hart van de oude tijd, er is niet meer bij weinig. Nog is er minder, nog is er minder.